Thank <music> you. pop Een slecht begin, Erik kijken. Dat was in april 1914. Toen ik dit dagboek begon. Een eeuwigheid geleden. Nu is het eind januari 1915... en ik ben een oeroude, wijze kapelaan... die de dood recht in de ogen heeft gezien. Een mager, bleek gezicht waar de uitgeholde aceten uit vervlogen tijden een voorbeeld aan mogen nemen. Gelouterd en herrezen uit de gloeiende as van de hartstocht. Mythe is mythologie geworden. Een schone schim... aan wie ik nimmer zal verwijten dat zij een kwellende bekoring werd. Het verleden is prehistorie... en mijn laatste val een zondeval. We parochialen. Ik moet u iets zeggen. Ik, ik heb... de laatste weken... ik heb... met de beste bedoeling... ik heb... niet. deur. Waar is dokter Alvers? Laat het op te halen. Doe jij het. Wat was te verwachten? Die man werkt te hard. Nou, het is in elk geval een incident dat aan de ogen met zijn cachet geeft. Wat zou hij hebben, mythe? Weet jij het? Zo, kom Zo, maar. Kom. Gaat dat kapalaan? Het spijt me, ik wist Voorzichtig, ik maar ga. voorzichtig. Wat ik ineens had. Kom maar mee. Wat er sinds die 3 augustus van het afgelopen jaar gebeurd is, weet ik alleen van horen zeggen. Ze zeggen dat ik bloed opgegeven heb. Ach, nou ja, bloed. Er wordt zoveel bloed vergoten. Ze zeggen dat Frankrijk en Duitsland en Rusland en Oostenrijk en België in oorlog zijn. En hier in ons kleine Limburg, vol Belgische vluchtelingen en geïnterneerden, moet een miniatuuroorlog om grondbezit. Net echt. We hebben een witte kerst gehad. Alles was wit. Ook binnenin me. Is alles wit. Koud en wit. Het zal toch niet Gods bedoeling zijn dat ik heilig word. Sint-Erik. Een goed mens, ja. Een goed priester. Ja. Maar heilig? <laughs> nee, dat gaat me te ver. Vrij zo so laat. Wees er ziek. Katrine wordt gebeld! Meneer de Die is daar vrij. Goedenavond, meneer. Het neemt u me niet kwalijk dat ik nog zo laat stoor, maar ik ben een paar kilometer teruggeslipt met de automobiel. Ik ben er goed van afgekomen, maar ik sta in de berm. En ik krijg hem er niet meer uit. Weet u misschien een garage waar ze me los kunnen trekken? garage, nee, uh, misschien de smid, maar uh, op dit uur. Hij komt hier binnen, ik mag niet zo lang aan de deur. Ik ben pas ziek geweest. Komt u binnen. Gewoon, neemt u me niet kwalijk. Ja, ik wil geen misbruik maken, ja, De van u. mooiste zin uit de grondwet van het Benedictijn is voor mij nog altijd: Hospes Donum Dei. De gast is een geschenk van God. Komt u maar rustig binnen. Gaat u zitten. Ja, eventjes een paar spullen opruimen. Dat is mijn dagboek. Dagboek van een herdershond. Waarom herdershond? De pastoor is de herder en de kapelaan zijn hond. Mijn ouders in Bildhoven hebben een bordje bij het tuinhek. Met KVK Kanem. Wacht u voor de hond. Maar dat is een Bouvier. Woont u in Bildhoven? Nee, in Delft. Op Kamers. Ik ben net afgestudeerd. Waarin? Mijnbouw. Oh, dan was hij op weg naar hier. Ja, gestrand in het zicht van de haven. Oh, de eerste voorpost. Nou, dan maakt u net zo'n slecht entree als ik, een maand of tien geleden. Hoezo? Ook geslipt, met de fiets. En u bent er ook zonder kleerscheuren afgekomen? Waar niet helemaal, want uh, zonder schaafwonden of schrammen ga je niet binnen te komen in dit dorp, Oudekerke. Oh, ik dacht lutherade. Eh, uh, ja, maar ik heet Oudekerke. Neemt u me niet kwalijk. Den Ehm. Oh, uh... Wilt u koffie? Nee, ik kan u er echt niet langer. Oh, toch wel. Ik ga altijd laat naar bed en ik heb zelf een ontzettende trek in koffie. Katrien heeft me verboden om s'avonds laat koffie te drinken, maar uh, ze is op bezoek bij een vriendin, dus wat letters en overblijven. Hopper, oh, komt u mee? Dus uh, nu gaat het beginnen. Ah, dat kan nog wel even dieren. Hoe ja? lang? Voor de eerste schacht gedolven wordt. Eind van dit jaar misschien, begin volgend. Ja, maar wanneer komen er dan komen? Oh. Niet voor 1922. Hangt er vanaf wat we onderweg nee. tegenkomen. Zou twee lood genoeg zijn? Vastel. Oh. <coughs> ik eh, ik voel me een beetje schuldig. Waarom? Bent u niet katholiek? <laughs> Is dat een reden om je schuldig te voelen? Ik ben remonstrant. Remonstrant? Jonget, Jongetjongetjongetjonget komen ook niet elke dag tegen. Remonstrant? Gomarus, hè? Nee, Arminius. De man die Calvin te Calvinistisch vond. <laughs> Zal ik malen? Oh, nou ja, u bent tenslotte ingenieur. <laughs> Bent u erg ziek geweest? Oh, dat schijnt zo. Longen. Het was echt prettig. Dagenlang op een schip, spiegelgladde zee en maar drijven. Maar toen ik de laatste haven in zicht kreeg, had ons lieveer blijkbaar nog geen zin meer. Dus in november ben ik dan weer mijn schaapjes op het droge gaan brengen. Het werd tijd, want de wolven lagen overal op de loer. Is het zo fijn genoeg? Oh, dat is prachtig, dank u. Wat voor wolven? De socialisten? Kom, kom. Nee, niks. Kom, kom. U hebt er geen idee van wat er in die paar maanden van mijn ziekte allemaal veranderd is. Zouden die al vergaderingen in een loods bij waterval? En praten kunnen die lui? En dan wie gaven ze de schuld van de woningnood, van de armoede, van, van de slechte sociale toestanden, van alles? De Roomse kerk. Nee, nee, nee, nee. Onze lieve heer heeft me nog blijkbaar net op tijd van de drempel van de hemel teruggestuurd. Want anders komt er nooit een behoorlijke brug over de Moerdijk. Eh, een geestelijke brug bedoel ik. U kunt zich behoorlijk opwinden. Gelukkig wel. U niet? Nee, juist niet. Ik moet wel bedachtzaam te werk gaan. Vergeet niet dat ik aan een project begin waarvan het resultaat pas over twintig jaar te zien is. Tjonge, tjonge, het is de moeite. Aan de St. jan en de Bos hebben ze 150 jaar gebouwd en dat ging tenminste nog omhoog. Wat, wat jullie doen, dat gaat omlaag. Ja, hoe diep eigenlijk? Nou, dat weet ik niet. In ieder geval drie tot vierhonderd meter. Misschien op ten duur tot achthonderd. Achthonderd... Antraciet, anthrax, kolen, verkoolde bossen, dieren, varens, vissen. Miljoenen jaren verborgen onder honderden meter spuin, gletsjonaren misschien. En dan nog een paar meter aarde, omgewerkt tot akkers met tarwe, weilanden, boomgaarden. Ja. Nou. Uh, hier, koffie ik. Really. Oh, schnapper. Zeg, maar waarom blijft u niet logeren? Nou, stel je voor. Is hier toch wel een hotel? Oh, een paar logementen, niks voor u. Ze bouwen er een, Ries. Het is bijna glasdicht, dus uh, nog een paar maanden. Tot zolang kunt u best hier inwonen. En uh, morgen vraag ik dan Bonte of een van zijn zoons uw automobiel lostrekt. Bon heeft een dozijn paarden, zoals u weet. Ik ben niet katholiek, kapelaan. Waarom? Bent u bang dat ik u wil bekeren? Bekeren? Ik kan net zo goed proberen u te bekeren. Dank u. En die Catherine, waar u het net over had. Oh, dat uh, is mijn huishouster. Priesters blijven ongetrouwd, zoals u weet. En uw gemeente is al diegene. Parochie. Uw parochie? Zal die geen bezwaar maken? Oh ja, ja, ik hoor ze al. De priester en de geus. Maar weet u, zoals ik al zei, ik ben pas ziek geweest en ik ben genezen. <laughs> Gefeliciteerd dan. Hey, het niet. stom spijt, me had ik aan moeten denken ja, nadat u mijn ingenieur bent, hond is anti-mijn. Maar ik vind wel iemand anders die paarden heeft hoor. Ik ben zo terug. Niet zo hard, kapelaan, Ik heb de tijd. Meneer, komt u hier voor de mijn? Ja. Ik ben Timmerman. Een goeie. Heeft u een werk voor mij? Misschien, maar dan moet ik sta beslissen. Staan. Moet ik dan zeggen dat u me gestuurd heeft? Dan moet je met het personeelsbeleid van aannemen. Oh, nou weet ik het al. Allemaal Hollanders. Hé hey jongens, weg hier. Uitslover. Wat nou? Welke engelbewaarder zegt in godsnaam Uitslover tegen zijn beschermeling? Nou, die vent is niet eens zo'n Katholiek. Nou, hè, Remonstranten is een heel net geloof. Remonstranten hebben geen engelbewaarder. Uitslover. Ah, dag Mietje. Hey, dag kapelaan. Komt u gauw binnen? Nee, nee, nee. Ik wou je maar even vragen of jullie misschien een paard voor me hebben. Een paard? Ja, dat komt. Ik heb een logé, een ingenieur uit Delft. En uh, die is gisteravond met zijn auto geslipt. En nu zit hij vast in de berm. En ik dacht, met een paard trekken we hem dubbel uit. Het is niet helemaal over, Erik. Kunt u het zelf? Uh, ik? Vast niet. Uh, uh, paarden zijn zo groot, uh, ze doen vast niet wat ik zeg. Is er niet een van de knechts? Nee. Mijn vader is naar Café de Keizer voor die bijeenkomst over de onteigening. Ah. Ik ga zelf wel. Even de mantel. Ja. Het uh, nee, dus is vlakbij. Achter de kamp. Goed, kom. Ja. ja. ja. ja. Ik zal oude Doris nemen. Die is het sterkste. Ja. ja. Ik hoorde net bij Bonte dat de terugkomt. Oh ja? ja? Dat zal vader plezier doen. Het is erg druk de laatste tijd. Ja, dat zal wel. We gaan hem het ja. O, wacht, de kabel. Houdt u even vast. Ja. Oh, Van het dorp komt een grote concurrent te zitten. Daar ja. kan vader nooit tegenop als hij niet moderniseert. O, vast wel. Wie weet kan overal tegenop. Kom. Hup.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 Zo, dank u. Ah, dat is ingenieur de hertog, juffrouw Van der Schoor. Aangenaam, juffrouw Van der Schoor. Aardig van u, dat u komt helpen. Dat is geen moeite, ik heb touw meegebracht. Om de achteras, maar uh, Laat mij. Uh... U vindt het verder zeker wel. Ik zal hem dubbel nemen. Dank u nog wel, Miethe. Wat is het er voorheen? Mooi als Oxford. Met een differentieel. En extra compressie. Wat is dat? Nou, dan uh, zal het maar eens. Een aardige, frisse, beschaafde jongeman. Echt mijn type. Tegen de dertig, denk ik. Hij blijft voorlopig logeren tot het hotel klaar is. Vind je het zomaar goed? anders hebben allemaal zo'n kouwe drukte. Niks hoor, zo eenvoudig is die. Is rooms katholiek? Want dat moet je ook maar afwachten als ze uit het noorden komen. Maar natuurlijk is die katholiek, anders had de kapelaan hem toch niet genomen. Trouwens, daar heb ik niet eens naar gevraagd. Maar nou bracht ik hem vanmorgen zo'n ontbijt en ik zeg, zo, zo langs mijn neus weg, ik zeg. U zult wel heel veel mensen nodig hebben, meneer de ingenieur, zegt hij. Ja, zegt hij, dat wil zeggen werklui, die komen natuurlijk vanzelf aan nemen in mijn tummers, zegt hij. Maar voor direct heb ik strakjes natuurlijk mensen nodig voor de lichte administratie en een nachtwaker voor de materiaalloods. En toen dacht ik in een aan jou René. René als bewaker? Nieuwe mensen, dat is toch beneden nee, onze... Nee, nee, nee, voor het schrijfwerk. Hij heeft toch een keurige hand van schrijven, jouw René. En hij had toch een nacht voor boekhouden. Nee, kom eens, gauw. Dister. Kom eens, moeder het zegt. Ik licht te lezen. Schiet op. Moeder heeft wat voor je. Dan? Een baan. Juffe Katrien heeft je aanbevolen bij de staatsmijnen. Nou, als directeur zeker. Doe maar, voorop. Dan val je achter niet af. Nee, dat komt René. Nee, kijk, ik heb kennis aan de hoofdingenieur. En die heeft een assistent nodig. Mm, zeker de godganselijke dag binnenzitten. En wat doe je nou? Tot twaalf uur in je nest. Omdat het gisteravond laat geworden is. Ja, dat weet ik. Over half drie was het. Bah, de zoon van het schoolhoofd met stomdronken polderwerkers. Taal die lui. Welke lui? Van de staatsmijnen. Ja hoor, is dat weet ik niet hoor. Ik kan een goed woordje voor jou doen, maar de rest en, dat dan moet dan je zelf Dat is het doen. goede woordje maar. Kan ik gaan? Alsjeblieft ja. En spoel je mond. Want de hele kamer stinkt aan de drank. Hebben jullie ook wat? In godsnaam probeer het, Katrien. Als hij maar rest van de straat af is. Nou, kijk. Daar komt de keuken. Zie je wel? Hier faalrecht. En daar de deur naar de tuin. Zie je wel? Maakt zo klein. Als je maar weet dat we nog nooit zo'n grote keuken hebben gehad. En hier zo'n grote kamer helemaal niet. 1, 2, 3, 4. Bij 1, 2, 3, 4, 5. 20 vierkante meter. En boven? Nou kijk, daar boven, boven de gang, op het kabinetje, dat is voor mij, want ik ben maar alleen. En jullie kamer, van jou als je zo, komt daar boven de keuken. Ja. Ik had je graag een eigen kamertje gegeven, want je al zo groot bent, maar ja. Nou, en de jongens komen hier boven. Waarvoor zijn die muren dubbel? En die niet? Nou kijk, dit is een spouwmuur, hier, dat noemen ze een spouw, dat is tegen het vocht. En dat daar is een binnenmuur, die is maar half steens, nee, het wordt een ja. lekker huis. Ja, nog te vroeg om je muren mevrouw, te zetten, reno. De heerlijke Lange tijd niet gezien. Ja, te lang. Veel te lang. Maar ik heb wel gehoord dat je naar Duitsland nog een tijdje in de merkel gezeten hebt. Ja, dat klopt. En uh, hoe is het nou met de gezondheid? Oh, best. Niet meer aan denken. Oh, klaartje wordt al een hele dame. Hè? Hoe oud zijn we nou? Volgende maand 17 plan Ja, bleef. En je verheugt je zeker al op het nieuwe huis. Ja, maar ik was toch liever een dame stok gebleven. Ach ja, daar is ze geboren. En dan is de moeder gestorven. Ja, dat begrijp ik, ja. Zeg, wat, wat ga je van de zomer doen, Euzen? Nou, ik denk in de grindwinning bij Ohe en Laak. Ze zullen in de mijnbouw wel beton nodig hebben. Maar geen kompel? Nee, nooit. <lacht> ik dacht dat de lonen van de mijnwerkers ongekend hoog waren. Hè? Nou, en terecht. Bij Schaasberg en Brunsen betalen ze zelfs tot vier gulden per dag. Maar betaalden ze mij het dubbele, nee hoor, mij niet gezien. Ik dacht dat je voor een voorstander van de mijnbouw was. Ja, maar dat ben ik ook. Vanwege de werkgelegenheid. Ja. Zeg, Renat, heb, heb jij die directieketen en die grote houten loods als in staan? Uh, op het Heisterveld? Ja? ja, natuurlijk. Ik denk dat daar de eerste schacht komt. Zou jij daar de bewaking aan Hoe de... Hoezo een paar houten loodsen bewaken? Ja. Het schijnt dat daar nogal wat kostbaar materiaal ligt opgeslagen. Koper en lood. Ze zijn nog steeds bang voor sabotage. Oh, u bedoelt uh, nachtwaken? Ja. Twintig gulden in de week. maar dat is niet mis, hè. Ja. Maar ja, om naar die kinderen s'nachts alleen te laten, Oh, dat kan best. We hebben toch buren? Nou, en als er dan wat is, dan vond ik wel op de muur. Ik ben toch niet bang? <laughs> dat weet ik laat Dat wist ik al vanaf de eerste dag dat ik hier was. Tweede, kaplaan. Oh ja, de tweede, natuurlijk. Zo, zullen we dat maar zo doen, Reinoud? Ga dan morgenochtend even naar de directiekeet om af te spreken, hè? Ja. Ingenieur, de hertog weet ervan. Ja. En bedankt, kaplaan. Bedankt, Ho. Kom. Heri tum, Wat leest u, tante? Bent u de bijbelontrouw geworden? Ik heb dit boek te leen van meneer Pastoor. Hm? Het is van ene Felix Rutte. mijn schoon, van mijn schoon, dierbaar Limburg. Het is de zegevierende intocht van de nieuwe tijd in ons oude land. Industrie op onze groene akkers. Wat is gelukt dat gij zaait? En wat zal de vervulling uw belofte zijn onder de rooktermijn? Zijt toch uit met je eeuwige Marcus Matthäus-Lucas-Johannes? Dat is van eenen Felix Rutte, vader. Een boek over de mijn. Nooit verhoord. Italië heeft de partij van Engeland en Frankrijk gekozen. Een andere koek. Het begint je als Nederlander te generen dat je nog neutraal bent. De apocalyps, Ik heb het voorspeld. Hoe was het in de keizer? Wij zitten goed. En Bonte? Die was er weer niet. Hij uh, nou, is politiek. Al stinkt hij z'n kop in zand, ze vinden hem heus wel. Wordt alles van hem onteigend. Vrijwel. Ja, hij krijgt er een verschrikkelijk hoop geld voor, dat wel. Waar zit Louis? Sinds ze die naar huis hebben gestuurd, vertoont hij zich nooit meer. In de brouwerij? Waar anders? Ik zal hem maar eens goed nadenken, Miethe. Waarover? Ik hou niet van Louis. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Wat mankeert er aan hem? Niets? Is toch geen reden om van iemand te houden dat er niks aan hem mankeert? Wat geword er van ons volk als de knechten heren worden en de ploegers proletariërs? Wat zijn dat? Goeie. Verrek. Ja. Ik ben maar naar jou toegekomen, want mijn kop schijnt er nog minder hard te zijn dan de jouwe. Gaan wij naar ruzie? Hier, ik heb een keer die zware havanas voor je meegenomen. Severinus, we, we moeten praten. Ik heb een plan. Ja. Haal dan maar een kant bij je, miete. De mens heeft dorst. Hm. Dat is Louis. Wil je die erbij hebben? Ja. Je hoort het, Mythe. Nou. Italië. Zit er nou ook in, hè? Ja. En er gebeurt niks. Iedere dag een paar duizend doden en geen stap voor of achteruit. Ja, ja, ja. Was, uh, was je nog in de keizer? Ja. En? Ik heb het onteigeningsplan gezien. Staat mijn land erop? Gedeeltelijk. Wat is gedeeltelijk? Nou, je zou het huis overhouden en... Uh... En wat? De stallen. En pak weg nog 3000 meter. Een schofte. De schofte. Hoor je het, Louis? 3000 meter mogen we nog houden. Ja, ik wist het al, vader. Maar je zult ons wellicht nog een paar jaar in pacht laten houden. Wat een voorrecht. Wat een bijzonder aardige mensen. Die ons onze grond, waar we op allemaal op geboren zijn, nog een paar jaar in pacht laten houden. De grootste hofsteden van de omtrek. De volste tarwe. De vetste melk. De beste stallen. Lieve dokter Poels, monseigneur Poels, die 65 hectare heeft losgesmoest voor een zacht prijsje bij die keuterboertjes om de arbeidershuisjes op te laten zetten, maar als ter 45 hectare heeft doorverkocht aan de staatsmijnen voor midden een ton winst. Verdomd, de socialisten krijgen gelijk. En dan wil ik nog geloven dat onze brave kapelaan Kerke er net zo in getrapt is als de rest van het volk. Weet je nog, Severinus? 22 gulden, de kleine roede. Ik had je kunnen vermoorden. Maar nu zeg ik, ik had maar gewacht. Had je er nu 35 voor gekregen. Of nog meer. Kom bij, mee, Louis. Maar nee, één, ik kan niet weg. Jij ja, kan weg. Toen het mobilisatie was, kon je weg. En nu mobiliseer ik. Volter! Doe geen domme dingen. Ik doe domme dingen als ik daar zin in heb. Gideon, rechter van Israël, overwint de Midianite. Hartig, je bek jij. Richter 5. Of lees Karl Marx voor mijn part. <totstuk> Die brief aan de ingenieur van Ganshoven de Jonklaar. Ik van wel ja. Laat zien. Laat Goed. Maar methode is met een H. Methode. En geen is met een D en niet met een T. Oh oh. Cuvelage, dat moet een C zijn in plaats van een K. Je kan toch niet weten wat het is, cuvelage? Dan moet je het altijd vragen, dan leer je meteen wel. Cuvelage is een beschoeiing. De beschoeiing van de schacht. in dit geval. Moet het over? Ja, natuurlijk. De hoofdinspecteur zal denken dat ik gek ben. Oh, nou, dat ben ik zeker gek. Die vent van de onteigening hebben. Nou, die weet niks. Precies. Ik moet hem spreken. Ja, kom dan binnen, man. Buiten, jongens. Hey, dat gaat over, niet, hè. Dat kan niet, Bonte. Dat kan verdomd goed. En dat zal ik je bewijzen. Als die meneer Staatsman niet naar buiten komt. Hij krijgt tien tellen. Betekenen? U bent nog net tijdig gekomen. <lacht> Ik kom niet van tijdig. Nee, je komt niet van tijdig. Je bent van de mijne. Maar al hoor je bij de mijne, je hoort niet bij de onze. <lacht> wat wil je van mijn man? Ik wil helemaal niks van je man. Helemaal niks. Maar ze zeggen dat jij wat van mij wil. Als mijn opdrachtgevers iets van jou willen... Dan is dat in het algemeen belang. Het algemeen belang. Het belang van Holland. Oh, ja. Maar je bent hier toevallig ja. in Limburg. Ja. Oh. Limburg hoort bij Nederland, dacht ik. Daar zijn ze in Den Haag een tikje laat achtergekomen. <lacht> dat is mijn zaak niet. Nee, het is niet jouw zaak. Dat is de onze. Ja. Ja. Kom, vooruit mee naar binnen, man. Dan kunnen we de zaak bespreken. De zaak? Heb je wat voor mij te koop? Je weet wel beter. Ik weet wel slechter. Als jij tarwe van brandnetels kunt onderscheiden. Kom naar mijn tarwevelden kijken. Kom naar mijn weilanden kijken. Dat was een haveloze troep. Vraag maar aan de baron. Ik geloof je wel. Maar je kunt de vooruitgang niet tegenhouden: de vooruitgang, sintels. Voor tarwe, ik klap jouw vooruitgang aan mijn achteruitgang. <lacht> Hier, geef me je grondplan. Ik ben de kwaarste niet. Dan zal ik je laten zien welke percelen voor jou zijn en voor welke prijs. Allee. Zo, hij En zo, mensen, wordt ons Limburg. Kijk goed, mensen. Zo wordt ons Limburg door het noorden versnipperd. Nooit. Ik dacht dat je zat te bidden. Oh, mijn dagelijks huiswerk. <laughs> bedoel je dat dat moet? Of je zin hebt of niet? Jij moet toch ook je berekeningen maken over uh, grindlagen en vriesgaten de draagringen. Of je zin in hebt of niet. Volgende maand gaan we de schachtbok monteren. En dan begint het uitdiepen. Mag ik eens zien? Ja, natuurlijk. Kijk hier. 29 augustus. Dat is vandaag. Feest van Johannes de Doper. Johannes de Doper. Ook toevallig. Omdat ik Johannes heet. In decolazione sancti Johannes Battiste. Decolazione. Is dat niet ontbijt? Ja, uit het Italiaans. Colazione. Nee, dat zou je wel willen. Hè? Dat is onthoofding. Kijk, oh. hier. hier. Domine mi rex da in disco caput Johannes Battiste. Domine mi rex. Mm. Uh, heer, mijn koning. Mm. Da geef mij mm. in disco op een schijf. Op een schotel. Heer mijn koning, geef mij op een schotel... kapot Johannes Baptiste het hoofd van Johannes de Doper. Goed zo. Dit zijn de getijden, gebeden en overdenkingen... voor de ochtend, de middag en de avond. Met de loude vespers, verdeeld in vier boeken over het hele kerkelijke jaar. Een soort uitgebreide verjaardagskalender van alle heiligen. <laughs> nou, het valt best mee, het dwingt je telkens tot, tot rust, tot overpijnzaam. Mag ik het niet eens een van je lenen? Hier staat winter op, die heb je toch nog niet nodig. Het is Latijn? Ik heb gymnasium in beta. Oh, maar dan versta je het wel. Het is een soort uh, aadnoot mis Latijn. Maar waarom eigenlijk? Oh, zomaar, het interesseert me. Ik zit de komende tien jaar vast in de katholieke gemeente. Uh, parochie. Lees dan liever een paar boeken over Limburg? Nee, ik ben geen toerist. Maar als je het liever niet hebt, even goede vrienden. Alsjeblieft. Het verplicht je tot niets, Johannes de hertog. Dank je, Erik Oedekerke. Zeg, dat meisje, weet je wel? Nee. Dat meisje wat me vorig jaar winter geholpen heeft mijn auto uit de modder te slepen. Miete van der Schoor? Ja. Is die verloofd of zo? Nee. Goeiedag. Goeiedag, Johan. Werd dus, dan nog uit, alles doet je baas mee, hoor. De... Al Alle uitstappen! Stop, toch! nog door is... Dat is gek, Werd dus. Geek, geek, bla, als je maar zijn zin geeft... Daar, daar in, bij meneer de hertog. Ja! <lacht> Volk! Hé, hey, zeg kan je wel. Ik schrik me rot. Waar is de hertog? Wij heren. Voeren we voeren twee mut anstratiet van de beste. Laat ze erop. Gek. Ik moet. Laat ze erop, zeg ik. Ik moet! Oh ja? Van wie dan? Van de kneks in de brouwerij. Ze zeggen, als ik met kolen thuis kom, dan mag ik met mieten de kachel aanmaken. Dat is een goeie. Dan kom je kijken. Hé, hey, maar Bertus, zou Louis Bonder dat wel goed vinden, denk je? Nee hoor, maar dat geeft niks. Die schiet ik toch dwars door zijn raap. Bang! Oh, Daar hou ik aan. En die oude Bonte, komt die nog wel eens? Iedere dag, om over de brouwerij te praten. Ze gaan alles verbouwen, alles nieuw. Hoe gaat miljoen centen kosten? En Bonte betaald. Zo, zo. Die loef Bonte bocht maar. Hadden wij maar geld, Herbertus. Dan mocht jij met me te trouwen en ik mocht met haar naar bed. Ja, en dan mag ik kijken. Ken jij Reinhard Euse? Die vent die hier staat op, hè? Ja, die ken ik. En zijn dochter heet Klaartje, die ken ik ook. Heb je gezien? Die krijgt barsten, Mooie barsten. Twee stuks. Hier een. En, en, en hier ook een. Oh, oh, oh, oh, oh. Ho, ho, ho, ho! Wertes, Laat het nou oh, op, borst. op met jouw borsten! Ik luister toch! Morgen is dat zondag, Wertes. Dan moet jij om 12 uur s'nachts hier komen. En dan krijg jij van Euse twee minuten komen. Goed? Van de beste, van de beste. Doe je het? Ja. Om de kachel aan te maken. Ja, maar. Je moet er niet bij vertellen dat ik het je heb gezegd. Weet je wat, zeg maar dat Louis Bond het heeft gezegd. He? Ja. ja, dat zeg ik. Louis Bonte heeft het gezegd, twee mut van de beste. En ik mag kijken, dat heb je beloofd. hè? Ja, jij mag kijken. Interessant. Ik heb natuurlijk lang niet alles begrepen. Ja. Misschien omdat mijn leven is geleid door wiskundige formules... maakt juist de mystiek van jullie geloof een diepe indruk op me. Geloven. Wat is dat? Moet ik geloven dat door de woorden van de consecratie... brood en wijn werkelijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus? Of mag ik het misschien als een symbool zien... De transubstantiatie is niet met ons verstand te bewijzen. Een geloven is een levenshouding. En het verwerven van die levenshouding is een genade. Dat klinkt prachtig. Maar A plus B mal A min B is A kwadraat min B kwadraat. Maar er is dan ook geen genade voor nodig. Een analfabeet kan een even goed katholiek zijn als een geleerde. Dat weet ik. Het wordt jullie dan ook vaak verweten... dat de kerk in het donkere zuiden de mensen dom houdt. Ja, maar dat zal veranderen. U weet zeker dat de katholieken het nodig te benijden is, maar... Hè. ja, want. Die moet strijdbaarder zijn. Die moet vaster in zijn schoenen staan. Maar je moet me één zaak beloven als je katholiek wil worden. En dan wil ik je graag helpen, zoveel ik kan. Als je het wordt, wordt het dan uit een eigen oprechte overtuiging. En niet om een andere reden. Om een ander mens. Ik begrijp je. Ik beloof het. Bedankt. Je probeert toch niet iets tegen te houden, Erik Odekerke? Dat zou ik kunnen of willen tegenhouden. Nee, ik geloof je. Of liever, ik geloof dat ik je geloof. Er is geen beter man voor haar. Zelfs als zij niet katholiek wordt. Zeg dat nooit hardop, Erik Odekerke. Maar denk het dagelijks. Nee, Bertus, moet jij dan in de bed, jong? Met mieten. Kijk, waar is dat voor? Voor de kolen. Twee mut van de beste. Nou, dan moet je nog even wachten. Goed, ik wacht. Ja, hoor. Veel! Vertel eens, Bertus. Wie heeft jou gestuurd? Zeg ik niet. O, oh ja, ik zeg het. Louis Bonte heeft mij gestuurd. Echt? Dat is anders niks voor Louis. Nee, maar als ik met kolen thuis kom. Dan mag ik met mieten de kachel maken. En dan trouw ik. Hem. Hou jij zoveel van mieten? Ja, veel hoor. We de rotje opknappen. Maar die belaat het, die duur, meneer, dat is altijd mijn. Dat vind ik al verrasten. Zo, Bertus. Dan zou ik maar weer eens naar huis gaan, hè? Zeg maar tegen Loebi Bonte, dat het nog wel een paar jaar duurt voordat de kolen er zijn. Hij krijgt het toch niet. En René ook niet. Ik krijg het. Ik alleen. Natuurlijk. Nou. Kom maar, hè. En wel thuis, hè? Ja, best. Doe je zak. Ik krijg ze. Wat? Twee munt van de beste. Ja, over een paar jaar. Hey. Je hebt die niet gezien. <laughs> Ik zie je <het> toch. <laughs> Ik zie je toch. Ik zie je goed. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat in de nacht van zondag op maandag het schachtluik openstaat? Omdat er een waterlekkage was en u mezelf opgedragen heeft mee te, te verrichten als er niet gewerkt werd. Ik ben gisteravond om acht uur weggegaan toen de nachtwaker kwam. Zonder het luik te sluiten, de voorschriften zijn er niet voor niks. Het spijt me, maar ik kan niet weten dat er vreemden op het trein komen. Ik zal Euzen er zelf al over onderhouden. Er gaat in ieder geval een rapport naar de directie, daar kun je donder op zeggen. <totstuk> Heb jij niks te doen? Misschien drinken. slangen zei dus dat Louis Bonten met die flauwe boodschap naar u stuurde. Ja. Ik heb hem een kop koffie gegeven en een tijdje met hem te praten. Maar toen ik hem uitliep, toen, toen hoorde ik een verdacht geluid. Ik liep aan de loods en zag dat hij open stond. Plotseling ben ik aangevallen en naar binnen getrokken. Naar binnen getrokken? Dan heeft u aanvallers dus kunnen zien. Nou, heel vaag. Ik kreeg een ontzettende dreun op mijn hand. Ik ben een tijdje buiten westen geweest. Toen ik erbij kwam, toen uh, zat de deur op slot. En ik hoorde bettes roepen. Uh, hulp Ricky, hulp, miete. Mietje! Mietje. Toen ging ik? Hij woonde bij ons in huis. De dus. <lacht> stem van een aanvaller heeft u niet gehoord. Nou, ik hoorde wel een stem, maar het is zwak om te herkennen. Het is een koelkantoor? Dus we noemen Het hoofdkantoor staat nog in de stijg. Is er veel van waarde ontvreemd? Niet veel. Een paar honderd gulden aan materiaal. Ga zitten hier. Geen geld. Nee. Dat wil zeggen. Nee. U denkt dus dat die Louis Bonte het slachtoffer met een smoes naar u toegestuurd heeft. om in die tijd met zijn medeplicht op zijn slag te kunnen slaan? Louis Bonte? Onmogelijk. Zoiets doet Louis niet. Ik hangt er wel bij dat de Bonte's net door de staatsmeiden onteigend zijn. U bent hier boekhouder? Zo oh moet Ik ben van hoop onderwijs op Nou ja. Toen jij hier wegging gisteren, heb je niks verdachts gemerkt? Ik ben er niet geweest. Het was gisteren zondag. Natuurlijk. De loods is alleen gesloten met een hangslot. Wie heeft daar behalve meneer de hertog een sleutel van? Ik. Maar ik heb het natuurlijk niet kunnen gebruiken omdat ik binnen opgesloten zat. Tot meneer de hertog me bevrijden. U zou natuurlijk de deur van tevoren hebben kunnen overzetten. Verdenkt u mij? Jij hebt geen sleutel? Nee. Ik wil zeggen, ik heb natuurlijk wel een sleutel, maar die heb ik in mijn andere pak laten zitten. In je zondags. Nee, juist niet. Maar ik, ik, ik heb nu het pak aan dat ik uh, normaal. Ga die sleutel maar halen. Is dat zo belangrijk dan? Oh, nou. Zo, terug dan. Of is er nog een vierde stap? Nee. Pardon, als u mij niet meer nodig heeft, ik heb nog een taak: de vader van het slachtoffer. Ja, natuurlijk. Ga je gang hierbij. Wat ben je van plan, Erik Oudekerke? Ik probeer de lobbybom te verdacht te maken. Ik hoop dat ik me vergis. Meen je dat? Of heb je gewoon een hekel andere nevon uit? Ik heb zielsmedelijden met hem. Uit maar. Ik ga hem houden. Voor de zielerust van het slachtoffer? Voor het zielenheil van de daden. Ook. Maar eerst vraag ik God om een ander engelbewaarder. Voor mijn eigen rust. Hoor Ik vind antwoord. Zeker weer beleden? Van op uzen zijn ze natuurlijk vandoor gegaan en hebben de sleutel meegenomen. Voor wie was die arme Bertus dan zo bang? O oh God, wat moet ik doen? Niks zeggen. Niet mee bemoeien. Zal ik Paul slums om raad vragen? Nee, nee, nee. Eerst naar de vader van Bertus. Plicht is plicht. Oh, waarom moet je me nou opknappen met zoiets onmogelijks, onze lieve heer? Барон.